Mijn waarde landgenoten in België en in Congo. Buona Kitoko. Congo en de Belgen met paddonné. Je bent een kind, de koorts loopt over je rug, hoofdpijn en jij ligt in bed te gloeien, diep onder de dekens. De warme chocoladekop naast je bed staat onaangeroerd. Af en toe komt je moeder je kamer binnen om haar hand over je hoofd te leggen. De koorts is nog niet gezakt. U weet wat ik bedoel. We zijn allemaal op tijd en stond is ziek. Dat is gezond. In de tropen kun je ook ziek worden. Maar dan goed ziek. Je kunt er, ook vandaag nog, de slaapziekte oplopen of malaria. Met de dood tot gevolg. Deze aflevering van Wanakitoko hangt tussen leven en dood. Tussen malaria en kenine. In de tropen kortom. <middels> Mooi acht dat er lang bananen koei. Amora, versie van Tommy. Bananen koei, joh, wat vind ik? Amora, versie van Tommy. Mooi acht dat er vader en moeder van Herman, dag broers en zussen van Hem. Het is hier vanuit Kananga dat ik op dit ogenblik enkele woorden op band wil zetten voor u allen. Het is met een verscheurd hart dat ik iets over de laatste dagen wil vertellen, want Herman is heen gegaan het is gebeurd ver van u af, heel plots, onverwachts voor iedereen. Het was donderdag, laatstleden, de 24ste van deze maand, de maand september, toen ik in de voormiddag op de procuur kwam, dat mij een medeprofessor van hem vertelde, de abbe Mwanza, dat Herman niet de best was dat hij de laatste dagen nogal wat last gehad had van malaria. Ik vond Herman inderdaad thuis bij hem op zijn kamer. Hij was op, hij zat in de zetel, was erg aan het zweten. En toen vertelde hij mij dat de laatste dagen het niet zo vlot gegaan waren. Hij vroeg me trouwens als ik ooit er crisissen gedaan had en hij zelf vertelde over zichzelf dat het misschien de tweede keer was dat het hem overkwam. Congo zit vol gevaren. Als je er deze dagen naartoe trekt, moet je het halve medicijnenbestand van het Tropisch Instituut voor Vreemde Ziektes consumeren. Je laat je inenten tegen de gele koorts, tetanos, cholera en God weet wat nog allemaal. Tenzij je getuige van Jehovah bent, dan ga je op eigen risico. Er zijn ook de malaria-pillen, die je op een vast tijdstip moet nemen en liefst niet vergeten... want anders zit je, net zoals bij de vrouwenpil, met de gebakken peren achteraf. Toen de eerste blanke in Congo arriveerde, was het nog echt het hart van de duisternis. Pillen bestonden niet. Je had hooguit een troophelm en een muskietenet en geluk, als je geluk had. Malaria liep je sowieso op. Sterker nog, als je niet minstens éénmaal per jaar een aanval kreeg... Leek het wel of je niet echt in het Zwarte Continent had gezeten. De tropen, je moet er niet altijd op hopen. In deze derde aflevering van Buona Kitoko... hoort u ingenieur Adolf Verheijden, Pater Jeff De Laat, Daisy Verboven, zuster Noëlle Nering, Pater Paul Lissens, koffieplantagehouder Marcel Volkaart... Berta Eiken, huishoudregentes, Jeff Geraarts, journalist Walter Geerts, gezondheidsagent Jeff Verhoestraten en jawel, onze pater Jozef Bolle. Eén keer ben ik er banaan geweest, maar Ik kwam aan koorts van 40 graden. Ja. Oeh, koorts, koorts, koorts. En ik had een amoebegezwel op de lever. Dus dat zijn microscopisch kleine beestjes. En die doorkerven heel mijn lever. Zo. En mijn bloed was spekzwart. En ik had... Ja, ik had zo pijn. Ik, ik was waterleiding aan het leggen bij de zusters. En ik zeg: dat is precies alsof ik een keer een kou gepakt heb. Ik had zo'n plaats gepakt, een koele plaats, hè, om draad te draaien. Zo. En ja, dat was zo koel, cool, een windje daar en een windje daar. En ik dacht: dat ik heb een kou gepakt hè, op mijn rug. Zo. En de andere dag zat dat hoger. Ik zeg: tja, ik zeg, dat is curieus en zo. S'nachts werd ik wakker, Wa, wow, ik zwom in zweten. Ja. Maar de zusters wisten niet wat dat, dat was. Daarmee, ik zeg, je kan naar En ik kwam in Kinshasa, ik was gelijk een blok ijs. Ik ben dan gaan slapen en ik zat daar alleen. Ik zeg, nou, ik zeg de koorts, ze zal daar. Hè. En wat deed ik, dan? Ik zeg, daar steekt de whisky in, die kast, en ik begon thee met whisky te drinken. En het lijst was alleen whisky met, met, zonder thee, ja. en, en ik ben naar het hospitaal gegaan. Ik heb niks gevoeld. Zoveel whisky het zat er al in. En dan hebben ze zo bloed getrokken. Ik was donderdag daar. En dinsdag zijn ze mij begonnen met mij te behandelen. Maar op die tijd had ik me even goed kunnen doen het geweest zijn. Hè. Dus dat was voor mij een bewijs, hè. Och, je bent nog niet het als je wilt, hè. Een mens kan tegen heel wat, ja. Je krijgt dus de picure van een mug, die besmet is door een andere persoon, hè, die malaria heeft. Die ontwikkelt in zijn speekselklieren dus de sporozoïten, zoals gezegd. Die gaat naar een andere mens over en die heeft het zitten. Hè. Heeft hij nu medicament genomen, dan kan hij misschien resisteren. Heeft hij geen genomen, dan loopt hij gevaar. Zie je? Nu, die zaken, een kwestie van op te letten wat je doet met het klimaat en met de zon en al die dingen, heb ik blijven doen, ook later, als volwassene. Omdat ik te veel gezien heb wat er gebeurde met mensen die dat niet deden. Ja. En bijvoorbeeld, wat je dus zag na de periode, als ik daar terug was na de onafhankelijkheid in 67 voor mijn werk, hè, dat was dat daar dus de bleugens afkwamen. Dus, en gewoon, oh, nee, nee, dat was niet meer nodig. Hè. Dat was van de koloniale tijd, daar stond aan een stempel op, koloniale tijd, hè, dus dat was niet nodig. Hè. Pillen nemen tegen de malaria en zo, dat was allemaal bullshit. Zo, hè, dat hoefde allemaal niet. Zie dat is omdat, met sommige dingen moet je niet lachen. Ik heb altijd heel regelmatig genomen en ik heb toch wel een zware malaria gedaan. In het begin dat ik er was. Heb ik inspuiting gehad, zware inspuiting met kinine. Zodat ik eigenlijk niet hoorde en niet zag. Dus dat heeft toch wel een dag of 14 geduurd. Het uh, is dus gelukkig niet naar de hersens gegaan en ook niet naar de lever. Misschien wel een stukje naar de lever. Want ik ben gevoelig gebleven voor malaria. Want als ik moe was, had ik weer om die malaria. Uh, dat is met een hoge opstoot van koorts. Dus nu 40 graden in één keer. Lastig. Lastig. Ik heb twee keer malaria gehad, wat niet veel is. Dat is uh, zware griepaanval. Het was altijd nadat ik uh, twee, drie dagen gejaagd had. Uh, Eén keer achter een olifant, één keer achter een buffel. En ik vergeten had door, door, ja, door, te, door te jagen uh, van, van kinine te nemen. En ik had het uh, in Antwerpen ik had het zitten. Hè. Dus uh, een griepaanval, een zware griepaanval met koorts... Maar de koorts is op twee gebieden van kou en zweten als een paard. Dus dat gaat 40, 41 graden. Dat duurt twee dagen en daarna voel je je slap als een vod. En uw rug doet pijn en al uw gewichten doen pijn en geweldig veel koorts en koppijn en, en ziek, echt ziek zijn. En dat duurt zo een dag of twee dat dat opkomt en dan neemt je wel een beetje meer kinine. Want de reden waarom je regelmatig kinine moet nemen, dat is als je een crisis maakt, dan moet je zo'n dosis nemen om die koorts te kunnen naar beneden krijgen. Dat als je niet gewoon bent van kinine te nemen, dat dat dodelijk kan zijn. Als je urineert, ziet je urine bruin, zie je. Dat, is, dat breekt de rode bloedcellen af en dat gaat in je urine. En in de tijd zijn er heel veel blanken, dus vroeger, heel veel vroeger, die zich, die geen, zeer onregelmatig geen in of die dat niet wisten. Die zijn gestorven van blackwater fever. Dus dat is de zwartwaterkoorts. En ik heb dat twee keer, niet de blackwater fever, dan zou ik hier niet meer zitten, maar toch twee keer een serieuze aanval van malaria. Desinfectie. Hoe dat, dat gebeurt? Wel, muggen moet je vernietigen door een product, DDT was dat toen. Eh? Dat werd klaargemaakt in pompen zo, met lansen. Uh, wij moesten dus die broes doen, alle dorpen epanderen, dus uh, met uh, DDT bewerken en terzelfde tijd microscopisch, dus dik druppel nemen, kleuren. En de index opmaken van het aantal malaria dat in dat of dat dorp aanwezig was. We waren soms in dorpen waar dat er 80% bodem en dus MOBA is dat nu, 80% malaria was. Zijn we op vijf jaar tijd op 15% gekomen. Wat een prachtig resultaat is. Maar er moest gewerkt worden. Absoluut. Um, dan kwamen ze... Oh ja, dat is voor tot 76 of zoiets geweest. De laatste jaren, dat was niet meer. kwamen ze elke week met een, ja, een soort kar, een auto, uh, ddt spuiten. En dat was geweldig. Alleen een, een walm van DDT. Ik kon daar niet tegen. Ik gaf onmiddellijk over. Dus als ze kwam, dus dat was in alle straat, nee? uh, dan sloot ik me op in mijn kamer, vensters toe, deuren toe en niet buiten kom. Nu, ik ben gevoelig gebleven naar mijn lever, naar, zeker als gevolg van die malaria. zodanig dat ik, bijvoorbeeld als ik Fanta dronk, groen uitsloeg. Nee, we hebben daar werkelijk mooi werk gedaan. Natuurlijk, na de onafhankelijkheid, al die kinderen die geboren werden, die waren niet meer immuun. Er is daar een geweldige kindersterfte geweest, nu nog, nu nog. Door het feit, wij hadden ze wel uh, goed uh, verzorgd in het begin... Manadin, zeg. Dat was precies een slag met de naam voor al die kinderen die geboren werden. We hebben niet kunnen voortdoen. Hè? Het opvaren van de rivier was als een reis naar het vroegste begin van de wereld: toen planten de aarde overwoekerden en de grote bomen koningen waren. Een verlaten rivier, een immense stilte, een ondoordringbaar bos. De lucht was warm, dik, zwaar loom. Er was niks vrolijks aan de schittering van het zonlicht. De lange waterweg strekte zich verlaten uit in de sombere duisternis van overschaduwde verte. Op zilveren zandbanken lagen nijlpaarden en alligators zij aan zij te zonnen. Op deze rivier raakte je de weg kwijt als in een woestijn. En de hele dag stoot je op ondiepte bij je pogingen de waargeul te vinden. Totdat je dacht dat je behekst was. En voor altijd afgesneden van wat je eens had gekend. Elders, ver weg, wellicht in een ander leven. Er waren momenten dat je verleden aan je verscheen. Zoals soms gebeurt wanneer je geen moment voor jezelf hebt. Het verscheen echter in de vorm van een onrustige en lawaaiige droom die je je achteraf verwonderd herinnerde te midden van de overweldigende werkelijkheid van deze vreemde wereld van planten en water en stilte. En dit verstilde leven had helemaal niets vredigs. Het was de verstildheid van een onverzoenlijke kracht die dreigend op een ondoorgrondelijk plan broedde. Je werd er zuchtig door gade geslagen. Als wij op de stroom uh, met onze prouwen gingen uh, ja, expedities doen, zoals wij dat noemden... ...dan uh, gaven wij de voorkeur aan om heel stil op een paar meter van de oever te gaan varen. Om dan de krokodillen te verrassen die op de oever in de zon of in het struikgewas lagen. En dus elke keer als we dan die prauw aankwamen, dan zagen we die als een bliksem dan voor onze prouw de, de stroom inschieten. Dus de stroom, de congostroom zit barst van de krokodillen. Het was zo dat, uh, dat er altijd verhalen waren van uh, mensen, dus bleukes die binnenkwamen en dus op de zandbanken uh, op de congostroom. Hè, dus in, in, in uh, ...daar gingen gaan zwemmen en die wel gebeten werden. Hè? En verdwenen dus. Hè? Het? Maar het verhaal was bijvoorbeeld ook van de twee vrienden die, die daar aan het zwemmen waren. En dus de ene was verdwenen gewoon. En dan heeft een ander gezworen om zich te wreken, En heeft die krokodil blijven jagen, jagen, jagen. tot hij ze gehaald heeft. Hè? En dan heeft hij de trouwing nog teruggevonden van zijn vriend in de maag. Dat is een van de verhalen zo. Hè? Enfin. Ik heb een paar keer, ben ik er niet in geslacht. Het gevaar. ...te ontwijken. Uh, en dat wil dan zeggen dat, uh, dat je op het randje van het leven staat. Het was avond en uh, mijn tweede zoon uh, valt in de kogelstroom en, en drijft weg. En ik weet dat het vol, vol krokko's zit. Ik heb hem maar kunnen pakken aan zijn achter... Ik zou zeggen aan zijn achterpoot, maar ik bedoel aan zijn been. <laughs> en hij leeft nog. En het bootje is niet gekanteld, maar het scheelde niet veel. Maar dus, je ziet, men, men vaart niet met een klein bootje... ...langs de oever van een grote rivier. Dat doet men, dus je moet het gevaar niet zoeken... In de droge tijd, als het water laag staat en de modderige oevers langs de trage stroom droogvallen, kan men de monsters dikwijls waarnemen als ze zich op een boomstronk in de zon liggen te koesteren. In de regentijd vertonen de krokodillen zich zelden. Dan zijn ze echter des te gevaarlijker. Een neger die s'avonds van zijn rijstvorm terugkeert en zich in de schemering in de rivier opfrist, bemerkt de donkere schaduw van het ondier niet dat onder water stil komt aanzwemmen. Het slachtoffer met één slag van zijn geklauwde poot of zwaar geschubde staart omverwerpt en snel met zijn prooi in de diepte verdwijnt. Soms is het slachtoffer een man, vaker een vrouw, die zich in de rivier bade of er haar kleren kwam wassen. Een kind dat door de moeder uitgezonden was om water te halen. Een gil, een plons, een paar opstijgende luchtbellen... wat omhoog dwarrelende modder in het woelige water. Dan is alles voorbij. Dus uh, de stroom zit niet alleen vol levend uh, uh, wezens... maar de stroom zelf is ontzettend levendig. Er zijn stukken waar de stroom als een droom vooruit schijft, Maar laat u niet vangen, want er zit een ontzettende stroming in. Als ik dan zo een jaar of elf was, dan hadden we daar, uh, zonder de weet van mijn ouders, en die weten eigenlijk nog altijd niet, denk ik, uh, zelfs een, een occasie prouw gekocht, die zat uh, met teren en zo, en met blik, alle gaten gedicht. En dan gingen wij op de congestroom gevaar varen met die prouw, hè. Uh, zonder dat iemand dat wist in feite. We gingen zogezegd aan vissen, maar dat gingen we ook gaan vissen, maar ook zaten we op die dat was eigenlijk heel gevaarlijk. Dat was niet gevaarlijk zolang dat je, als je in die baai bleef, maar je mocht zeker en vast niet te diep, Maar dat wisten we van die vissers, die te diep in het water gaan, want dat was de stroming. En de stroming dat bracht ons regelrecht in de versnellingen van Kinsuka, waar je dus gewoon niet levend uit geraakt. Al onze vrije uren, ook de vakantietijd, het brachten wij door op de Congo-stroom. Al met de prauw, waar wij dus uitstappen deden tot zeer ver buiten Kinshasa, zelfs met de prauw. Um, we zijn zelfs, en ik denk dat dat uniek is in de geschiedenis, ik zie geen vergelijkbare situaties, we zijn ooit met vieren, met de prauw, de stroom overgestoken naar Brazzaville. En dat is toch een stroombreedte van vier kilometer. Op een zeer gevaarlijk stromende deel, want het is vlak voor de stroomverstellingen. En dat, uh, is een dat was wel een avontuur dat we één keer gedaan hebben, maar geen twee. Dat, was, dat bleek te gevaarlijk te zijn. Is waar es para que Fatuma natete Fatuma natete Fa. es para ya mi corazón te Ik ga het Chela is een boerengat aan de rand van het regenwoud of wat daarvan overblijft. De bomen zijn net veertigers die de kale plekken in hun dunner wordend haar proberen te verbergen. Het is vijf uur in de ochtend. Ik loop met een bonkig landbouwingenieur in het oerwoud die zich kwaad maakt op de Société Forestière, de houtverwerkende bedrijven in de omgeving die het bosbestand genadeloos leegroven. De regering heeft haar handen vol met veel dringender zaken, roept hij, zoals oorlog voeren en de zakken met corruptiegeld vullen. De gouverneur van Matadi, waar we eerder op bezoek zijn geweest, een geswanierde vijftiger die in Europa heeft gestudeerd, wint er geen doekjes om. Ik geef meer om een boom dan om een zak rijst, zegt hij. Bomen zijn onze toekomst. En bomen zijn er, vooral aan de Evenaar en in het noorden, gelukkig nog zat in Congo. Al die bomen samen vormen het mythische oerwoud. Het geluid van het oerwoud. Ik ben maar een paar keer in het oerwoud geweest. Als ik, omdat ik een van mijn bijposten in, vanuit Denba was Kalunga. En dat lag in de dibesse. Dat was 25 kilometer te voet. Moest ik eerst de moeras door. Daarmee was het alleen maar op het einde van het droogseizoen dat ik daar kan komen. Hè? Omdat ik anders door dat moeras niet kon. En wel, daar zijn je verwonderd van uh, wat je daar allemaal hoort. In het oerwoud binnen het woud is het nooit stil. Daar is altijd leven. Je hoort daar die vogels, je hoort daar die apen die in die bomen een beetje roepen en zo. Je hoort daar al... Ik weet niet welke dieren daar allemaal zitten. Hè. Je ziet ze niet allemaal. Je ziet er af en toe een keer een of, of, of, of zoiets. Maar er is altijd leven. Er is altijd lawaai, er is altijd gerucht. De, de springkanen die, die, die lawaai maken en zo, dat, dat is nooit stilte. In het oerwoud, dat leeft. Je liep eigenlijk over een pad. Een pad dat gemaakt werd door, door mensen voeten. Waar zij ook overliepen van het ene dorp naar het andere. En eigenlijk, je liep onder een soort um, tunnel. De bomen boven, die kwamen bij elkaar. Dus het was op dat pad altijd nogal cool. Je, was, je liep in een soort, ja, een soort galerij, als je poëtisch bent. Een soort kathedraal, kan je het noemen. Maar de, de broessen zelf, dus de, de, de jungle, die zag je niet. Want je, zij zelf waren doodsbang van, van de broessen. Ja. Ze gingen er alleen maar in met een hele groep jagers. Hè? Want ze zeiden altijd, je draait om een boom... En je, je bent verloren, eigenlijk. Je bent, je bent de weg kwijt. En dat, ze zeiden, er zijn mensen gestorven op, op een boogschut van, van, van een pad, maar die het niet konden vinden. Wij namen dikwijls waterflessen mee als wij uh, de jungle introkken. De, de zwarte hebben dat niet nodig, ik dus ook niet meer. Ik heb gewoon een liaan over en dat drink je. Die lianen die zijn vol met water. En dan komt het zo uitgelopen. Dat is zuiver water, drinkbaar, steril. Dat is een heel gezond klimaat. Je hebt er geen vervuiling, je hebt daar niks. Jong. Dat is pure natuur. Hè. Dat is waar. Hè. Dat is niet gelijk hier. Oeh, schoon, ja. Ah, bomen, ja. 30 meter hoog, kaarsrecht. Wow. Oh, Een rijkdom. Oei, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, toch, jongen, toch? Je moet het zien met je ogen. Hè. Oh, shit, ja. Het middaguur is wellicht het enige moment van de dag dat de Afrikaanse boswereld werkelijk stil is. In de vroege ochtend klinkt in de boomkruinen... een oorverdovend kwinkeleren van myriaden vogelstemmen. Als de zon stijgt, wieken de vogels weg... naar de schaduwrijke diepte van het woud... maar dan is er nog altijd het drukke gesnater en gestoei van apen in de hoge bomen. S'avonds, als de zon laag aan de horizon daalt... beginnen eerst kleine fluitende krekels hun teerconcert in het lage gewas. Een geluid, zo eil, zo ragfijn dat ik dikwijls stil bleef staan, niet wetend waar het ontsprong... terwijl het voortkwam uit de struik aan mijn voeten. Vaak klonk het als het slaan van een vlucht nachtegalen in een wijn. Daarna zetten dan de grotere krekels in... In allerlei tonen, schortchilpend en fluitend, snerpend en krijsend, schreef dit onmetelijke koor de hele nacht door, begeleid door een naamloos leger, ander gedierd in de kruinen en de poelen van de bosbodem, waar padden brullen in de schemer en hoog in de takken langs het water vleermuizen hun klaterende triangeltonen slaan. Zo heeft in de wildernis elk uur zijn eigen geluid. En dan ja, de olifanten zijn er ook al een keer tegenkomen op een avond en donker. Zo'n heel bende olifanten, zo, ja, die geven dan voorrang natuurlijk. Hè? Want wat zou ik zeggen, als die een keer tegen uw jeep stompen. Ja, ja, ja. Maar uh, ook dorpen die de vlucht hebben moeten nemen middel van de olifanten. Hè? Dus s nachts komen die daar en ze vinden daar een open plek. En ze verzamelen zich en de mensen zitten in een, in een huis... En, en ze gaan zich even schuren tegen een paal, een hoekpaal van dat huis. Hè. En heel dat huis, dat ziet er zo gaan. <lacht> Natuurlijk, die mensen die, die vluchten, hè, die zeggen... ja, we kunnen daar niet blijven. Hè. En dan, als ze in die velden komen, daar schiet daar niks meer over. Hè. Heel die oogst is opgefred en, en kapot. Hè. Je moet altijd rekenen van... ah oh ja, hoe zijn ze gevaarlijk eigenlijk... De bos neemt. Uh, gelijk welk wild beest trekt zich voor een man achteruit. En laat u nog nooit wijs maken dat ze uh, allez, van al u zien dat ze naar u komen vlogen. Dat is gewaar. Het beest die minst betrouwbaar is, dat is het, het luipaard. En waarom? Het leipaard, he, legt altijd zijn prooi daar af te wachten. Maar een leipaard verraadt zich meteen zaak. En dat is dat zijn staart niet schoon op die tak blijft liggen, he. Dat zijn, taak, zijn staart daar afsleert. En dat is daarom, mee als blanke gaat nu niet alleen jagen. Neem altijd iemand mee, maar iemand die gewoon is ook van te jagen, he. Hij zag die mannen zien, alles. Gij gaat dat niet zien. Ik ook niet. We zijn wel. Er was een streek die wij noemden het paradijs, het Paradijs, waar de mensen nog altijd leefde gelijk vroeger, hè, zonder, zij wilden niet de, de, de moderne vooruitgang. En hun kinderen het waren een katholieke school, een lagere school, en een paar kerkjes die ze zelf gebouwd hadden. Toen als de kinderen naar school gingen, hadden ze een, aan en een, en een en een kleedje. Aan, maar dat ze thuis waren, was dat uit. Hè. Nog gaat het nu. Ja, en, en dat was echt. En daar kon je nog wilde dieren vinden, natuurlijk, op die plaats. En, de, en het schoonste dat ik beleefd heb, de, hè, en, en, dat is een prachtig, dingen. Dus ik had er ook een orkest begonnen, zonder dus muziek kunnen wij niet leven. Hè? En dus een orkest begon voor de jeugd, een beetje het animeren en zo. En dat was het midden van het oerwoud. Dus je gaat die kerk en daarom, rek begon het toer met de hoge bomen en zo. Dus wij hebben daar muziek gespeeld tot z'n En in alle bomen zaten de apen te dansen. Ongelooflijk. Wij zaten, de mensen zaten beneden te dansen. En op de bomen zaten de apen allemaal boven te dansen. Dus dat was de eerste keer, ik zei het mogelijk, dat, dat de muziek ook apen aanspreekt. die aan het begin daar komt, he, en die kan niet goed slapen, want die slaapt niet. Ik heb daar nooit geen last van gehad. We weten wat dat ook uh, oordeel ons aan, Dat begint s'avonds, de avond die niet uh, dichterbij komt dan. hè. Dat, dat ik zei, je hoort altijd iets. He, maar, uh, kraken van bomen of gelijk, van wat. Uh, geluid is er genoeg van alles, maar wel de beesten eigenlijk. Rondom ons hebben we nooit gehad buffels. Bij ons hadden de grote buffel die dit was een bosbuffel. Mij hadden ze eens gezegd als we door, want soms werd het oerwoud ineens, het hield op en dat was een groot, een enorme plein met manshoog veel hoger dan een man gras. En daar hadden ze mij gezegd, daar ga je buffels zien. En ik dacht, buffels zien. Ik moet helemaal geen buffels zien. Ik, dat zegt me niks. En ik had tegen de mannen gezegd, zing heel hard. Want ik dacht, dat zij hard zingen, dan zien we zeker geen buffels. En we gingen zo, en we gingen, en we gingen door die, door die, door die, als ik dat een weide mag noemen. En op de duur zag ik in de verte, zwarte stipjes ergens staan in, in, op zo'n soort heuvel. En ik tegen de aan stoppen. En ik zei tegen de dragers, kijk daar, buffels En ze keek zo nog Nee mevrouw, dat zijn de geiten van de missie. <laughs> We kwamen bij de missie. Ja. Ik ben ene keer geweldig verschoten dat ik de kerkdeur opende. En dat er een slang, den toka. En dat is de enige slang die aanvalt. En dat is een zeer gevaarlijke. Het ja, is een, een, een, een, een, een, geen grote, maar een paar meter lang. Maar die springt en die, die valt aan en ik doe de kerkdeur open en die zit op mijn stoel en die komt naar hem op en ik ben juist achteruit gesprongen en voor mijn neus is ze buiten geval maar ze is dan in het gras terecht gekomen langs de buitenkant van de deur van de kerk en ze is dan verder. maar toen ben ik verschoten ik heb de tijd niet gehad om bang te zijn het ging allemaal zo rap maar toen ben ik wel verschoten maar anders bang nu nee. ik, ik ben nooit aangevallen geweest en wat dan ook hadden, dan daarop moest men heel goed letten, omdat warmte en vochtigheid, kakkerlaten. He. Ook kakkerla, wel, wel, wel, wel. wel. Nu, moet ik moet zeggen, die hebben een bepaalde reuk. Ik was dat niet zo gevoelig, maar een van onze zusters, die wist dat ze een kakkerlak ergens was. En die zaten heel gemakkelijk in de keuken, Heel gemakkelijk. En kakkerla zijn vies, hè. Dat is vies. Ja. Die gek was niet, hè. Daar loopt de muur op, zo, dus, dus echt, hagedeskjes... Kleurloos, hé. zo kleurloos als dat maar kan. En anders mieren ook soms wel. Voor mieren moesten wij... wij... hadden altijd petroleum in huis voor de mieren. En als er echt mieren waren, dan zetten wij de tafel en ook de stoel in een zo'n of ik weet niet, uh, met petroleum. Dat was de enige manier om ze kwijt te gaan. dat ze die op tafel kwamen en zo. Een enorme grote spinnen, hè. ik heb daar... Het eerste huis waar wij... Het huis dat wij gekregen hebben nadat we getrouwd zijn. Dat was een heel oud huis. En daar heb ik uh, spinnen gehad, een paar. De, het lijf gelijk, die handpalm en de poten echt gelijk je vingers. Zo. Maar als ik dat zag, dan durf ik niet gaan slapen voordat we ze gevonden hadden. Hè. En, uh, maar natuurlijk, dat zijn geen wilde dieren, salamanders. Die zaten overal s'avonds tegen de muren, tegen het plafond binnen, maar dat hij ook geen moeite om die weg te krijgen, want die uh, aten dus de muggen en de vliegen op. Maar dan gebeurde het wel dat je s'avonds bijvoorbeeld een, een brief te schrijven naar huis en dat niet een keer kwak, zo'n salamander die van het plafond viel en in je nek. Maar dat waren brave beestjes nu. Het klimaat is uh, voor sommige mensen... Dodelijk. In Afrika, in Congo in het bijzonder, had je in het regenseizoen, in het warmseizoen, temperaturen overdag van uh, toch gemiddeld 30 à 35 in de schaduw. Uh, als je daar in het binnenland bijvoorbeeld uh, in een afgezonderde broeiselpost leeft, zonder horizon omdat waar je ook kijkt rond je huis, de bomen 50, 60 meter hoog staan. En je dus geen, dat je dus je ogen nooit verder kunnen kijken dan 20, 30 meter. En in die warmte, in die hitte, dan word je psychisch ziek. Dat ik heb mensen weten gek worden in zo'n situatie. Uh, dat koelt wel s'nachts een beetje af, maar de eerste nachten kun je niet slapen van de warmte. dan moet je gewoon worden. Je zou die op de grond leggen om te kunnen fris slaan. Eigenlijk het koelt het wel af, maar nooit volledig. Het blijft dus drukkend warm. Heel warm. Kun je anders doen of zweten? Dat is het enige dat je altijd kunt doen, in, vooral in het warmste seizoen dan. Je zweet altijd. En je zet je op een stoel en heel die leuning van de stoel is nat van uw rug. Het is allemaal ja, doorzweet. Want het is dan ook heel gemakkelijk. Hé. Je komt van klas, je doet de blouse uit, hangt ze niet spoelend. Hangt ze op de draad en dan een half uur is ze droog. Hé. Ja. Maar uh, anders. Die warmte moet je gewoon, want het is ook afmattend. Heel afmattend. Uh, ook... Uh het, het, het, het wachten op de seizoensveranderingen, vooral het einde, de einde maand, de laatste maand van een seizoen, is, uh, kan heel beangstigend zijn. De laatste maand van het regenseizoen is ook bijzonder zwaar rond de dagen. En die valt dan gewoonlijk rond de kerstperiode, januari tot februari. Ik heb het bijna elke jaren gedaan. Als het droogseizoen ten einde liep en de eerste regen, het eerste onweer kwam. En die zijn beschikkelijk, die onweer. Want uh, je krijgt normaal gesproken een half uur, drie kwartier droog onweer, zoals ik dat zou noemen. Alleen maar donder en bliksem. Het is één klankspel, een lichtspel. Er valt geen druppel regen nog niet, maar beschikkelijke bliksemwindslagen en, en donder... En dan ineens is het even stil en dan vallen die vijf frankstukken, weet je nog. <lacht> dan wordt overrompeld door een, een zonsvloed die op je neervalt. En het, die eerste regen die viel dan, dan, dan, dan liepen wij in ons naken en in de tuin. In. Met de armen wijd open en dan die regen gaan staan. Dat was een... Een verrassing <laughs> en een opgaan in een in, in de natuur. U hoorde Buana Congo Congo en de Belgen. Je kunt Bonnakitoko herbeluisteren via podcast en clara.be. Kan het niet anders of we blijven nog even in Congo-muzikaal? Enkele Congolese muzikanten slagen erin om in de Verenigde Staten voet aan grond te krijgen, zonder ook maar één noot toe te geven aan hun oorspronkelijke stijl. Zoals Mosee Van Fan bijvoorbeeld, pianist-componist Ray Lema, die zich dan weer begeeft aan de jazz samen met zijn vriend, pianist Joachim Kuhn. Tonangai, ngai na boya na gamakam. Ole ole, ole ole, ole ole, ole ole. Malimbamakali, malimbamakali. Sala Mandela. Okila la kopo a ebi kopo ta, okila ebi kopo Mi kompo ta ngai mo na mo siyo yoki to ko mindi, yishere yoki to ko to to to Napoto, é coutinga en Africa, é Kouti Nga en América, é Kouti Nga in Amogili, Nazali convivre, nazali nanko vivre, olé nenede. Nabenda nzo tonaganamakambo, on a boya nangamakambo, na boya nangamakambo, na boya nangamakambo, on a lika ba ningae, on a linga peple, oh lele beli.